ZFM in 2015 al 25 jaar live. GFM, met, met nu de muziekboulevard. Na het programma muziekboulevard van ZFM Radio... met daarin van 4 tot 6 het regio Nios, met mooie muziek, gepresenteerd door Hans Wassenaar... En van 2 tot 4 bekende en minder bekende muziek uit een grijs verleden... waarbij Hans Wassenaar de techniek doet en ik het mag presenteren. En mijn naam is Willem de Zwart. Het programma zit bordevol muziek, dus we gaan heel snel van start. en Deze keer met een vrij spontaan en vrolijk nummer van Gary Hughes Bonds. En het heet Jolet Blanc. was Gary Ewers Bond met uh, Jo Leblanc. Gary Ewers Bonds is uh, het grote voorbeeld van voor Bruce Springsteen altijd geweest. En het is wel duidelijk op dit nummer te horen waar de Bruce heel duidelijk op de achtergrond mee staat te zingen en te schreeuwen, kun je misschien wel zeggen. We gaan nu verder met een oud nummer uit 1971 van The Doors. En het is van een album LA Woman. En het nummer heet Love Her Madly. 17, 70. nummer Seasons van Earth and Fire. Het is een nummer uit 1970 en geschreven door George Koemans van The Golden Earring. Voordat we verder gaan, wil ik eventjes de groeten doen aan Sander en Wessel. Mijn, klein, mijn trotse kleinkinderen <laughs> uh, luisteren op dit moment naar, uh, naar opa, omdat ze vakantie hebben. We gaan nu verder met een bekend nummer in een onbekende uitvoering. En het is het nummer Baby I Love You. En deze keer niet door de Ronettes, maar in de uitvoering van Dave Edmonds. Nummer Some Sweet Day van de Everley Brothers. Een nummer zoals de vele nummers van de Everley Brothers geschreven door het echtpaar Felice en Bootlow Bryant. Werkelijk fantastisch is, is dat stel. We gaan verder met een nummer van Marion Faithful, en dan niet uit de periode dat ze nog zo'n prachtige, zoet stem had, maar een nummer uit 1994. Het is een live uitvoering van het nummer Times Square. don't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 ingetogen nummer van Mary and Faithful hiervoor word je nu Ellen Foley met What's a Matter Baby. En iedere keer als ik dan weer kijk uit welk jaartal het allemaal komt dan schrik ik, want het is uit 1977 en het is wat mij betreft niet voor te stellen. We hebben er straks een nummer gedraaid, geschreven door George Coimans, en we gaan nu verder. Weer met een nummer van George Coimans, maar dan uitgevoerd door zijn eigen band, The Golden Earring. En het is het waanzinnige mooie nummer Where Will I Be.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 Ik blijf dromen van precies dezelfde dingen. Ik zal je weer zien en we blijven bij elkaar. <kugels> Dit was het overbekende nummer Naast jou van Boudewijn de Groot. Ik zou hem willen zeggen, bijna uiteraard uh, geschreven door Lennart Neig. En dat komt uit 1966. We gaan verder met een iets steviger nummer. Het is een nummer van John Hyatt en het heet Riding with the King. Thank uh you. -huh. Stepped out of a mirror, at ten years old, with a suit cut sharp with a razor and a heart full of gold. I, I had a guitar hanging just about waist high, and I'm on a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 And this stuff. Van te worden. Dit prachtige nummer, geschreven door Robert Long en natuurlijk ook door hem bekendgemaakt. Nu een uitvoering van de Belgische groep Mama's Jasje, en het stamt alweer uit 1997. We gaan verder met een lekkere rampenstampen, en het is het nummer Just Another Night van de E-Hunter Band.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 Tijd te besparen. We hebben we helaas het nummer wat in moeten korten. Dit was het nummer uh, Lucky in Love van Mick Jagger van zijn eerste soloalbum. En het is mij een raadsel waarom Mick Jagger zijn solo albums altijd zo afgekraakt zijn, want er zitten best hele mooie, mooie nummers bij. We gaan snel verder met het volgende nummer. Het is een nummer van Ricky Lee Jones uit 1979 en het heet Chuck Is in Love. Bloodstar, is it here? No, it don't come here no more. But well, I tell you what, I saw you, you were sitting Dit so was Chuck Is in Love. In de uitvoering van Ricky Lee Jones. Een nummer wat geschreven is voor haar vriend Tom Waits. Ook niet onbekend voor de uh, insiders. We gaan uh, naar het laatste nummer toe voor de reclame en het nieuws. Uh, het is het nummer We Belong Together van Loslopers. Uit de film La Bamba. Het ritme van Zandvoort.